Er komt. 14, 11, wat je helemaal aanstond. Ik kan ook wel begrijpen dat een haat is een haat vond. Omdat hij niet is wat we zijn en dat is aan, toch? Robin Beats en de Klik zijn de shit vanavond. Nou, op je dakjes, very, very much. Ze snapt het niet, omdat ik hang met de altijd de schoppers van het weekend in je stad. Fuck it, een idee wie deze man is Als enige bezittende van wat de fuck Zijn plan is niet als enige zoekende Waar de fucking drank is, patrouille officieren En alsjeblieft zeg lach is. Cheese mob, talk dirty Ik kan huren met de spelen, maar ze heeft het geduld Niet, voor de rom en de raf is het Te prachtig, dus als ik in een doos zit Is zij in mijn gedachten <laughs> Kan de beat nog harder En kan de beat nog harder MPV bust, ik heb nummers gecheckt De scene is dubbel zo wack, zo blijf ik dubbel Zo zet, yeah, en we Pak het terecht Checkmate Dit zijn de dagen van nachten De zonne geoond Bedankt voor het wachten Nu mag ze met me lachen Brok Jackie pakkie Want ze heeft me gegeven Relatie problemen En nu ben ik genezen De tijd vliegt Op een onbekende deadline Zorg voor me zeg je Op een dag heb ik een flatline zet zetten wat me trouw verdient Niet evenbeeldig Maar laat een echte houding zien ja. Yeah. zet zetten wat me trouw verdient Ik ben over de kant Als je me trouw verliest Proud to be Genoegen met trots Komen uit de niets en dan moeten we op Met die OOO, oh, oh, oh. en ze roepen er nog Met een eigen vaart, de open mic gemaakt Ja, yeah. dropgokjes, dat is mijn werk Niemand anders op de beat, nee dat is zijn perk De lucht is de grens, hou de drive sterk Kom eraan, kom eraan, het refrein mijn merk Yeah, kan de beat nog harder Komt die, komt die, komt die, kan de beat nog harder MPV bust, ik heb nummers gecheckt De scene is dubbel zo weg, zo blijf ik dubbel zo zet Yeah, en we fucken terecht Checkmate, dit zijn de dagen van nachten De zon er bedankt voor het wachten Ding dong, dit had ik niet verwacht Buren aan de deur, fucking drama in je pyjama Pomp, Robin, beat, zo hard dat ik het aanraak Buren aan de deur, fucking drama in je pyjama Pomp, Robin, beat, zo hard dat je het aanraakt Ja, ja, ze raken het aan Ze geven zich over en ze laten zich gaan. Ja, ja, motherfucker, raak het aan Geef je over, we komen eraan En kan... kan de beat nog harder mpv plus, ik hem nummers gecheckt De scene is dubbel zo wack, zo blijf ik dubbel zo zet Yeah, en we fucken terecht Checkmate, dit zijn de dagen van nachten De zonne geomd, bedankt voor het wachten Yeah, nu mag je voor jezelf klappen Marius Robin te pakken. 2017, rappers lopen achter <laughs> Yeah